Bye. Het is het laatste uur met Henny van Petergem. En vandaag heb ik een gesprek met Nasima Kelfi. Zeg ik dat goed? Ja, dat is goed. En zij is van de stichting Vrouwengroep Tabita uit Haarlem. Wat is dat voor uh, vrouwengroep? Uh, kan je daar iets over vertellen, Tabita? Uh, noem ik je al. Nasima heet jij ja. natuurlijk. De groep heet Tabita. Ja. Nou, de uh, stichting Vrouwengroep Tabita is uh, ondertussen een zelfgroep geworden van uh, alleen, alleenstaande vrouwen in de minima.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 We hebben de kerstpakketten thuis bezorgd en daar zijn we erg geschrokken van wat we gezien hebben. En toen dachten we, er moet structureel wat komen en zo is dat stap voor stap begonnen. Ja, dus het was een wel heel bijzondere start. En wat hebben jullie toen daarna allemaal gedaan? dat was dus eerst die kerstpakkettenactie die hebben jullie bij de mensen thuis bezorgd en heb je toen nog iets anders met die vrouwen kunnen doen?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 Bijvoorbeeld de vader van een bestuurslid, bij ons thuis, bij iemand anders in de box. Eigenlijk een beetje over heel Halem verspreid. En we hopen om ergens een opslagruimte te vinden in de buurt.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 Joden.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 En uh, ja, dan heeft men vaak al een groot project met naam waar men zichzelf kan profileren en dat steunt men dan liever dan zo'n kleine stichting. Oh, waar men, ja. Maar, ja, om, wij noemen onze mensen op de folders, maar wij bereiken geen miljoenen met onze folders, nee. zoals dat een Oranje Fonds of zo doet. Nee, dat is een andere stichting, anders georganiseerd. Ja.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 En daar heeft de sociale dienst geen boodschap aan. Dus ze wordt gewoon gekort, Met het gevolg dat ze met z'n drieën met 40 euro aan de week rond moeten komen. Hmm. Ze heeft een maandinkomen momenteel van 600 euro. Waar alles van gedaan moet worden. Hmm. Nou dat noem ik armoede. Ja, Als je huur al meer dan de helft van je inkomen is. Hmm. En je verzekering, je gas, ligt. Die mensen hebben ja. nog niet eens met telefoonansluiting of internetansluiting. Dat kan gewoon niet. Nee. Ja, dus er dus zijn in Nederland echt heel veel schrijnende situaties die je dan tegenkomt. Ja.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 God laat ook elke keer zijn trouw zien. Oh, wat ik al zei, we leven van giften. Maar ja. toch maken wij elk jaar een planning voor het jaar daarop. Ja. En we boeken ook alvast onze vakantie. En wij ja. bespreken al de medewerkers, ook die ja. betaald moeten worden, in het geloof dat God zal voorzien. Ja. En soms is het op het laatste moment op de vreemdste manier. Maar hij voorziet altijd. Ja, geweldig. Ja.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 ja, krijgen we door gebed. <laughs> Anders kan ik het niet zeggen. Het is echt door nee, gebed. Ja, ja. fantastisch. Ja. En zo gaan jullie er lekker op uit. En wat voor uh, sprekers zijn er, of uitjes? Wat doen ze zoal? Uh, wat doen we zoal? Uh, nou, dit jaar staat dus uh, Burgers Soe op de planning. Oh, leuk. Ja, ja. mooie dierentuin Ja, we hebben een vaste sponsor die regelmatig de kinderactiviteiten sponsort. Mm -hmm. En die heeft ja. dus gezegd Burgers wordt worden dit jaar. Mm -hmm. En uh, voor de kinderen staat een dagje boszwembad in de planning. En de donderdag, de donderdag is dus de, de dag met Burgers. En dan hebben ze avonds een barbecue en een bonte avond. De afsluiting waar iedereen een bijdrage mag leveren. Oh, dat wordt heel leuk waarschijnlijk, zo'n bonte avond. Ja, ja. Dat Want, was... wat, wat doen ze dan zo hoor? Nou, de verschillende optredens. Dus de kinderen doen dan K3. Of uh, de kleintjes, die zingen dan weer een aanbiddingsliedje... wat ze op de zondagsschool hebben geleerd. Ja. Uh, de moeders die... Als ze uit de schuld durven te kruipen gaan, ze echt lekker maf doen wat je normaal nooit ziet, wordt veel gelachen. Ja, ja. De... En de ontspanning en uh, gezelschap, dat is gewoon het belangrijkste in die vakantie. Ja, dat, ja. dat klinkt heel gezellig. En uh, hoe bereik je de mensen? Hoe kunnen ze zich opgeven daarvoor?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 Oh ja. Ja, en die hadden dus een kleurenspecialiste en een uh, kledingadviseur gestuurd. En een uh, echt een professionele fotograaf. En we hebben een schoonheidsspecialiste die al jaren meedraait. En uh, ja, dat was echt een geslaagde dag. De vrouw krijgt horen wat voor kleding staat je prima. Ja. Welke kleur past bij je. En uh, natuurlijk heel mooi op de foto gezet, allemaal. Dat ja. was echt een hele leuke dag. Ja, dan ja, worden ze echt even allemaal in het zonnetje gezet. Ja. Verwend, hè? Ja.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 Ja, dat kan nog eens variëren. Hè? Ja. Zo was ik zelf een keer bij zo'n uh, high-tea, heb ik wel eens geholpen. Uh, die... Dat vond ik wel heel leuk. Ja, dat Allemaal was Allemaal heerlijke chocolaatjes en zo. <laughs> en er uh, werd lekker gekookt toen. Ja, dat was de kerstrijd. Ja, dat was de mid ja, ja. ja Dus cool. dat, dat, jullie doen dus afwisselend 's ochtends, 's middags of 's avonds. Ja. <laughs> Steeds ja. weer anders. Steeds wat anders, maar ook af, gewoon echt afhankelijk van uh, welke ruimte kunnen we gebruiken ja. en uh, hoe staan we er financieel voor. Zo'n high tea is natuurlijk even wat anders dan een ontbijtje. Ja, ja. ja. ja het scheelt wel eens tenen voor tanden. Hè? Ja.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 Ja, ook bedankt voor de uitnodiging.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 Mocht u nog andere vragen hebben, kunt u ons altijd bellen. Dat is 06-44-820-123. Ik herhaal 06-44-820-123. En het e-mailadres staat ook op de website van www.gebedstandwoord.nl. U bent van harte welkom. Dan wens ik u nog een goede nachtrust en tot de volgende keer.